Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Topman Van Beurden van Shell verwacht dat auto's over 10 of 20 jaar nog steeds op benzine of diesel rijden. Die brandstoffen worden de komende tijd alleen maar belangrijker, zegt Van Beurden tegen de NOS. Op de klimaattop in Parijs is afgesproken om minder fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas te stoken. Van Beurden denkt dat de vraag alleen maar stijgt omdat de wereldbevolking groeit. Klimaatverandering is volgens hem een maatschappelijk probleem en niet de verantwoordelijkheid van energieproducenten. De man die oud-minister Borst heeft doodgeschoten, Bart Van U, ging naar haar huis in Beeldhoven omdat hij op zoek was naar de adressen van de oud-premiers Kok en Balkenende. In een opwelling besloot hij de oud-D66-politica te vermoorden. Dat zei de advocaat van Van U op NPO Radio 1. Van U zei voor de rechtbank dat hij Borst vermoorde vanwege haar inzet voor de euthanasiewet. D66-leider Pechtold noemt dat schokkend. De Syrische regering en Rusland moeten geen burgers meer bombarderen. En humanitaire hulp moet ongehinderd worden doorgelaten. Die oproep komt van de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken. Gisteren werd het VN-vredesoverleg over Syrië in Genève opgeschort vanwege de toenemende beschietingen. Asielzoekerscentra met plaats voor 300 vluchtelingen zijn haalbaar en goed te organiseren, dat zegt staatssecretaris Dijkhoff. Kleiner moet een AZC niet worden, vindt hij, omdat gemeenten dan hun doelstellingen niet halen. Veel gemeenten waar asielzoekers moeten komen maken bezwaar tegen de grote aantallen. De politie heeft vorig jaar minder verkeersbekeuringen uitgedeeld dan het jaar ervoor. Belangrijkste reden zijn de politieacties voor een nieuwe CAO, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2014 werden 8,3 miljoen boetes uitgeschreven. Vorig jaar waren dat er 400.000 minder. Het weer. In het oosten nog het regen. Vanavond overwegend droog. Minima vannacht 3 tot 6 graden. Met plaatselijk lichte regen of motregen. Morgen bewolkt bij 9 tot 11 graden. Dit was het Eindhoven Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is er de meeste vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht... tussen Breukelen en Leidse Rijn over 5 kilometer. Op de A10 tussen Amstel Business Park en Knoop in de Nieuwe Meer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Henrik-Jewalmacht en Hardingsveld-Giessendam. Op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Grooswijk... en tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland bij Schiedam 2 kilometer. Er ligt rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht... Op de A27 Utrecht-Almere tussen Lunetten en Beeldhoven 4 kilometer. De A27 Utrecht-Preda tussen Eveding en Noordeloos over 7 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en Rijnsweert 4 kilometer. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Daar zeilde op de Noordzee de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen met wereldzeil goud. Daar kwam de Spanjaard dreigen de roven van ons het goud. Toen we voeren op de Noordzee de Noordzee, de Noordzee, al op de Noordzee wijd.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 Dank okay. Naast de maandelijkse optredens van in onder andere Talassa en de Krocht... heeft Zandvoort een schitterende podium bij. In een ongedwongen sfeer kan in Krankcafé XL aan het Kerkplein... gratis van live jazzmuziek worden genoten op elke eerste en derde vrijdag van de maand. Van half negen tot half twaalf. Voor vrijdag, morgen, staat het Marcheld Cambridge Quartet op het agenda... Cambridge heeft een fascinerende uitstraling en een doorleefd stemgeluid... zoals dat van de grote zangeressen uit de Amerikaanse jazz-traditie. Yes Ze wordt bijgestaan door pianist Erik Doelman, bassist Anton Drukker en drummer Menno Veenendaal. Op vrijdag 19 februari is het de beurt aan trompetiste Saskia Larrault... met het Warren Byrd Quartet. De locatie is... Kran Café XL, Kerkplein nummer 8. Telefoonnummer 023... 5712252 en de website is xljajazzwordpress.com. Sail on, silver girl volgens het Laban-principe. Marie Nieuwenhuis is gediplomeerd bewegingstherapeute... met een jarenlange ervaring. Gebaseerd op Rudolf Labans bewegingsleer. Graag wil zij haar kennis delen met andere mensen. Ook geschikt voor hen die alle op leeftijd zijn. Na afloop is er gelegenheid tot een gezamenlijke koffie te drinken. Donderdags van 10.30 tot 11.30... vanaf 11 februari tot en met 21 april. Meer cursussen en workshops? Informatie aanmelden: of aanmelden www.plus.standvoort.nl 023 57 40 330 All my bags are packed, ready to go.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 Zaterdag 6 februari aanstaande. Om 8 uur 's avonds heeft de Williams Pub haar tweede Williams Hollandse avond. Met de enige echte Yves Berensen. Deze avond staat in het teken van de gezelligste Hollandse meezingers.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 Westkust weerbericht. Vanavond is het wisselend bewolkt. In het noorden en in het noordoostelijke provincies kan de temperatuur naar een paar graden dalen. In het noordwesten en blijft overwegend bewolkt met kansen op motregen. In Zeeland daalt de temperatuur naar 8 graden. Komende nacht neemt de bewolking toe en valt af en toe lichte regen of motregen. Morgen is het grijs met af en toe lichte regen. In de middag wordt het in het westen droog. In het oosten kan het nog licht spetteren, maar later zal ook daar de neerslag verdwijnen. De temperatuur stijgt naar 9 graden in het noordoosten en 10 tot 11 graden in de rest van het land. Daarbij staat een overwegend matige zuidwestenwind. Het weekend verloopt winderig. Zaterdag staat er een vrij krachtig zuidwestenwind. Aan de kust is de wind krachtig tot hard. De noordwestelijke helft van het land maakt kans op een regenbui. In het zuidoosten blijft het op vele platen droog met kans op enkele zonnige momenten. Met 10 tot 12 graden is het erg zacht. In de avond trekt de wind nog iets aan en kunnen in de kustgebieden en rond het IJsselmeer zware windstoten voorkomen. In de late avond en in de nacht trekt het regengebied over het land. Zondag blijft het flink waaien. Het trekt buien over het land en daarbij kan ook een enkele klap onweer voorkomen. Er zijn ook droge perioden waarin er even lekker de zon schijnt. Het wordt 9 graden aan zee en 10 tot 11 graden in het binnenland. Maandag veroorzaakt een stormdepressie, een bewolking en natte dag. Het waait hard met kans op zware windstoten en aan de kust kan het stormen. Ook dinsdag staat er veel wind. De dag daarna is het wat rustig, maar het blijft wisselvallig met regelmatig regen en maxima van 6 tot 8 graden. 7 februari van 2 tot half 5. Het is weer kindercarnaval in Zandvoort aan zee. Dat komt toch ook verkleed in een leukste outfit en wil je optreden, zoals je lievelingsartiest. Neem dan je CD met je favoriete liedje mee om te playbacken. Voor alle kinderen een verrassing. Locatie Theater de Krocht grote Krocht 41. they said someday you'll find all Damn. Oh Avond. Kom op zondag 7 februari naar het Amsterdamse Beach Hotel, Restaurant App en Vloed. Voor de Comedieavond. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen... op de laatste comedyavond van dit seizoen. Duik op, duik op deze zondagavond mee... in een fascinerende wereld van stand-up comedian... met aanstormend en gevestend talent uit binnen- en buitenland. Een microfoon, grappen en een razende tempo... en het jullie, het publiek. Met alleen deze ingrediënten bezorgen 8 comedians en een MC en een geweldige avond. Tijd van 8 tot 11. De kosten zijn 6 euro en de locatie is Amsterdam Beach Hotel Badhuisplein van 2 tot 4. Telefoonnummer 023-201-0302. I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little. Day.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 Zo is ze bezig met het ontwikkelen van een hartmethode voor kinderen met dyslexie. In de inloop is van 14.30 uur 30 en de prijs is inclusief koffie en een drankje. Reserveren kan via museum.zandvoort.nl. En de kosten zijn 10 euro. Zandvoort Museum, Zwaluweestraat 1. Telefoonnummer 023 5740280. 280. En de website www.zandvoortsmuseum.nl. Nl. Blue Velvet whoa, whoa, whoa. She wore blue velvet whoa, whoa. Bluer than velvet was the night whoa, whoa, whoa. Softer than satin was the light on the stars she wore blue velvet bluer than velvet were her eyes warmer than may her tender sighs love was on Delicious and warm a memory through the years. Wat is het verschil tussen een koning en een keizer? Geen. Zowel koningen als keizers zijn monarchen. Adelijke alleenheersers die hun titel meestal via hun geboorte krijgen. Toch worden keizers als historici vaak gezien als hoger dan koningen. Omdat ze meer macht hebben over een groter gebied. Het klassieke keizerrijk is het oude Rome met Augustus als de eerste keizer. Deze staatsvorm diende als inspiratie voor latere keizerrijken en aan Rome danken wij ook de woorden keizer en tsaar, beide afgeleid van de naam Julius Caesar, de voorganger van Augustus. Caesar was zelf geen keizer. De enige keizerrijk is nu Japan, waar de keizer Tento heet, hemelse heerser. De merkwaardigste monarchie is Maleisië. Waar negen sultans om de beurt vijf jaar lang hoogste heersers zijn. Geloven we die wakker worden? Wetenschappers in de war. De wereld. Als eerste gemeente sluiten Haarlem en Heemsteden hun verkeerslichten ook aan op de verkeerscentrale van de provincie Noord-Holland. Van daaruit stuurt de provincie alle verkeerslichten aan. De partijen zetten hiermee in op een betere doorstroming van 5 tot 10 procent voor het verkeer op doorgaande route van en naar zuid kennemerland En dus ook naar Zandvoort.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 To explain when I do he turns away again It's always been the same the Same old story Oh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 Mijn twee uur muziek boulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met Jong Zandvoort. Gepresenteerd door Thomas de Jong. Live vanuit de studio. Een programma speciaal voor de jongeren. En ik hoop u volgende week donderdag weer terug te zien. Graag en een heel prettig weekend.